Hollands vloer. Ja, jij was ook al vroeg beneden. Heb je ze te schrijven? Ja. Zeesleepvaartmaatschappij kwel en munsten. Mijn heren, mocht er bij u behoefte aan bestaan... dan zou ik gaarne weer geplaatst worden als stuurman... op een der schepen van de Verenigde Vloot. Oh, Jan. Hé, nee, meid. Het, het is niet omdat ik er niet buiten kan... maar omdat ik gezworen heb samen met stuurman Bikkers. Nou is hij er niet meer en nou is het mijn beurt om... Oh, je hebt het vannacht gezien, meid. God houdt zijn mannetje aan een woord. Hij heeft gezworen dat hij kwelde dood in zou jagen en hij heeft het af laten weten. Dat heb ik ook. En, en, en daarom... Nu zijn mijn ogen open. Je ligt, Jan. Je licht. En ik heb er recht op dat je eerlijk tegen me bent. Ik ben je vrouw. Ja, dat ben je. Ik heb gisteravond naar je gekeken... toen de stoompluit ging van de Aurora en van de Achilles. Je las in je boek, maar je zag geen woord. Had je erbij willen zijn? Nee. Jawel, nee. Jan. Waarom zeg je niet de waarheid... Dat jouw leven de sleepvaart is. Mij kan je niet bedriegen. Ja, maar dat wil ik ook niet, meid. Er zit zo'n enorme twijfel in me. Vertel het me dan. Zeg het me dan, Jan. Het is, het is gekomen na dat gesprek met het Verwoerd in Amsterdam. Hm? Hij heeft me duidelijk gemaakt dat kwel eigenlijk niks persoonlijks tegen mij heeft. Dat hij me gebruikt heeft als een instrument om de andere angst in te boezemen. Gebruikt om, om een toneelstuk op te voeren. Nou heeft het toneelstuk zijn werk gedaan en ben ik voor hem niet meer van belang. Jij wilt dus weer terug naar de sleepvaart, terug naar Krel? Ik weet het niet, meid. Ik... ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik een goede stuurman ben en dat ik... Dat, ik... Hmm, dat je er onderdoor gaat als je nog langer op de jonklazientje blijft, bedoel je dat? Ach nee, nee, zeg me maar, maar niks. Ik... ik begrijp het. Voor het eerst sinds je thuiskomst herken ik je weer als Jan. Mijn echte Jan. Maar het is niet meer mijn Jan is de jan van de sleepvaart. De sleepvaart. Die je meer waard is dan je vrouw, je kinderen, je eer. Nee, nee, ik... Ach, ik verwijt je niks, lieve jongen. Je moet doen wat je zelf het beste vindt. Nou, verstuur die brief nou maar. Morgen, Katijn. Ja, morgen, Bootsman. Prettig, haat. Heel prettig, Katijn, dank u. Mooi. Nou, dan zullen we maar eens zien... Dat wij weer in Savannah komen. <small> ...met je kwast. Kom maar, Klaas. Help, oude kredders, even met roesbikken. We denken op de tweede stuurman, hè. Die ligt weer met maagpijn. bij. Alla. Kom even. Twee geitenmelk en een broodje kaas. Zo. De reis is tot dusver weer voorspoedig verlopen, boosman. Zeker, kapitein. Alleen jammer dat ome Klaas bij Sint Michael een puts overboord heeft laten vallen. Dat is jammer voor ome Klaas dan. Ja, Steed in zijn rug kreeg. Ja, dankjewel. Gezondheid, bootsman. Gezondheid, kapitein. De derde stuurman is vroeger ook bootsman geweest. Hm, dat weet ik. Oh ja? Heb, heb ik dat al eerder verteld? Nee, dat niet. Maar ik weet het wel. Zo. Zo, ja. Nou, na deze reis is er veertien dagen voor lof, want dan moet de jonge Klaasintje in dok. En in die tijd zou ik dat examen maar eens gaan doen, jonge vriend. Jawel, kapitein, Dat zou mooi uitkomen. Ja. Als ik toch eens rustig kan overdenken, meid, moet ik toegeven dat ik met die brief aan Kwel als een idioot heb gehandeld. Het was laf en kinderachtig van me. Je moet het me maar vergeven. Het was nog een beetje de laatste stuiperij van al die jaren sleepvaart. Die gaan je niet in je koude klieren zitten. Trouwens, kwel zal wel niks van zich laten horen. Dus was die hele geschiedenis eigenlijk een storm in een glas water. We praten er niet meer over. Nog een dag of zeventien en dan ben ik weer bij je thuis. Een pakkerd, Jan. Vond je het erg dat ik niet aan het station was om je af te halen? Natuurlijk niet, mij het. Dat was toch veel te vermoeiend geweest. Ja, heerlijk, om weer eens een bakkie thee thuis te kunnen drinken. Waar zijn je vader en moeten naartoe zijn? Naar Alkmaar, naar een zuster van vader. En Jan? Mm -hmm. Ze zijn erg lief voor moeder, maar ik vind het toch wel fijn een paar dagen met jou alleen. Jij niet? Hm, reken maar. eh uh, kwel heeft zeker niks van zich laten horen. Hè? Nee, oma, is wel een brief voor je gekomen uit Amsterdam. Staat op de schoorsteen. Dan ga ik in die tijd je even helpen. Amsterdam? Geen afzender? Waarde kameraad. Ik zou je heel wat willen zeggen, maar dat zou overbodig zijn. Laat ik dus alleen maar zeggen, wat je bezield heeft, weet ik niet, maar je moet stapelgek zijn. En dat na het gesprek dat wij gevoerd hebben toen in Amsterdam. Jullie blijken niet te willen. Je moet het tenslotte dan zelf maar weten. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Maar als je nog een klein gezond verstand hebt, kom dan even bij me langs voor je je eigen vonnis gaat ondertekenen. Een handdruk: niet tegenstaande alles van je toegenegen Karel vervoerd. Vervoerd? Nou, daar snap ik geen bast van. Of 14 dagen thuis. Oh, Jan, wat heerlijk. Ja. Maar daar zal ik wel een groot deel van moeten besteden om te leren. Twee dagen voordat ik uitvang moet ik examen doen. Dan kan je nog net een bevalling meemaken. Ja, maar wachtig, dat is zo. Als je slaagt, zou je dan als tweede stuurman kunnen gaan varen bij kapitaan Minama? Nou, die kans zit er wel in. De tweede die je nou hebt, die komt vast niet terug. Hij heeft bloed opgegeven. Hm. Wat ga je dan verdienen? 75 per maand. Dat is 15 gulden meer dan een stuurman, ben ik wel. Huh? Ja. Ja dat, ja, dat is zo. Ja, en dan moet de voeding er nog af. Als je tweede wordt, kunnen we weer op onszelf gaan wonen. Vind je het erg om in Den Helder te blijven? Tuurlijk niet, meid. Dat is toch, je toch veel prettiger dan met twee kinderen in een vreemde stad? Ja, ik vind het lief dat je er zo over denkt. Jongen, jongen, jonge, jongen. Dat wordt een spannende tijd. Met examen, bevalling. Laten we maar hopen dat het niet tegelijk wordt. En ja. nou, dan gaan we slapen. Er is nog een beetje pap over. Wil jij dat hebben? Oh, nee, dankjewel, nee, je wel, meid. Ik moet echt een beetje uitkijken. Het is hem dat de kost dat de jonge klassientje nogal aan de schrale kant Het is. Al een zaal compleet dichtgroeien. Nou, Dan ga ik de tafel afruimen en ga afwassen. Ga jij nog gezellig een pijp roken voor je weer met je werk begint. hè? Huh? Wat zou dat zijn? Ja, laat me, meid. Ik ga wel... Telegram? Van Kwel. Maak me open. Kunt monsteren, stuurman Ameland. Morgen vier uur voormiddag ...vaar op Sint-Johns onder Van der Gast. Heden vijf uur namiddag monsteren. Kwel. En? Ja. Ja, maar ik. Ik geloof wel dat ik het doen moet. Ik heb daar Het is natuurlijk een rotstreek om hem te laten zitten. Maar... Luister meid. Zonder de sleepvaart ging ik scheef. Ik, ik, ik geloofde dat ik allerlei geniepigs in de zin zou hebben gekregen. Omdat mijn handen niks te doen hadden. En mijn ogen, mijn hersens ook niet. Aan boord van een sleeboot heb je er geen tijd voor. Begrijp je wat ik bedoel? Een klei aardappel op zandgrond wordt ziek en raakt verrot. Dan is het zand misschien veel gezonder dan de klei. Begrijp je me? Ik, ik, ik doe mijn best. Maar na pas vijf dagen verlof wil het nog niet zo lukken. Ja, ik weet wel dat het allemaal erg onverwacht komt. Het is na twee uur, maar ik geloof wel dat het beter voor ons zal zijn. Maar, maar wij... En, en, en je examen dan en de bevalling. Oh, Jan. Kom, mij dat we nou... Een, dat we nou alsjeblieft niet week worden. Nee. Nee, je hebt gelijk. Laten we niet week worden. Aju, Jan. Goeie reis. St. John's, Newfoundland, 23 april 1910 Hotel de White Whale Beste meid, ik heb je telegram gekregen en kan niet zeggen hoe blij ik ermee ben. Wat prachtig dat het weer een jongen is. De naam Jan vind ik goed, al hebben we er van tevoren niet over gepraat. Je zult misschien verbaasd zijn zo'n lange brief van mij te krijgen... Maar als je mijn telegram ontvangen hebt, zal het je wel duidelijk zijn. Brega, Bootsman Janus, Flip de Meul, nog drie anderen en ik, hebben samen een kamer gehuurd in dit logement. Ja, lieverd, er is heel veel gebeurd. En laat ik daarom maar bij het begin beginnen. Toen Kwel mij met dat telegram terugriep, was ik er al dadelijk niet gerust op. Ik dacht, misschien wil hij me iets op laten knappen waar andere stuurlui geen zin in hebben is die Ameland een smerig oud schip, een drijvende doodkrist, zoals er een paar heeft, en die hij af en toe met bemanning en al opruimt om de verzekering binnen te krijgen. Ik was dus al op mijn hoede, toen ik op kantoor ging monteren, en daar ontmoette ik meteen al een oude kennis. Hallo, stuurman. Ik wist al dat je hier zou komen. Ik had je naam op de rol gezien. Je kent me toch nog wel? Leegd, boer, toen tweede machinist van de stormvogel, maar na dat avondje bij Timmer een half jaar ambulant. Dit wordt mijn eerste trip. Ach, als tweede? Ja, Bevers is eerste. Hm. Je zult een hoop oude bekenden ontmoeten. Janus Stoppen, de boodsman. Ja. Bulle Brega. Kok Hazemikkel van de albatros. Matrozen en het zwarte koerambouillon van Van Münster. Alleen de derde machinist van Gulik komt van kwel. Dat is een mooi stelletje. Allemaal vijanden van kwel. Hm. Hij zou veertien vliegen in één klap slaan als hij de Ameland naar de helftwist liet ja, Breng hem niet op een idee. Wat is voor een schuit, die Ameland? Oud roest zeker. Vergeet het maar. Nee hoor, een fonkelnieuwe boot. Wat? Ja, een prachtschuit man, je weet niet wat je ziet. Ach. Zeg maar, de meesten zijn al aan boord. Zullen we ook maar gaan? Ja, ik wil het wonder wel eens graag bekijken. En het was een wonder, meid. Zo'n juweel van een sleeboot had ik van mijn leven nog niet gezien. Aan boord ontmoette ik mijn oude vrienden Janus Stolle, de bootsman. Bulle Brega en Flip de Meeuw. Een aardige jongen van wie je nog veel zult horen. Hij had gemonsterd als runner hoewel hij het stuurmaldiplome in zijn zak heeft. Bevers, de eerste machinist, nam mij meteen mee naar beneden... om mij de machinekamer te laten zien. En ze heeft een kar in haar lijf als de uurwerk. Kruissnelheid van elf mijl. Maak het nou een beetje. Elf mijl, meneertje. Ik zweer het. Shhh, ik moet je zeggen, meester, ik ben er sprakeloos van. Alles fonkelt en blinkt van rij. Huh. Ik had een lijken hebben verwacht. Dan sta ik op het mooiste schip dat ik ooit gezien heb. Het vlaggenschip van de vloot nog wel. Ja, maar hoe komt het nou, denk jij, dat uitgerekend wij dit schip op de eerste grote reis te varen krijgen? Jij bent niet de enige die door kwel gestraft is voor oproerigheid. Van de gast heeft hij zijn oude stormvogel afgenomen. Mij heeft hij bij de rivierdienst geplaatst tegen zalangers. Boer heeft zes maanden ambulant gelopen. Hazenwinkel heeft de gang op kantoor mogen schilderen. En zo heeft iedereen hier zijn portie beet gehad. Ja, en daarom begrijp ik het juist niet. Maar nu dit nieuwe schip haar eerste lange trip gaat maken, heeft hij natuurlijk de beste vakkler uitgezocht. Zonder aanzien des persoons. Ja. Hij heeft die geschiedenis met de Scottish Mede niet vergeten? Daarom zit jij hier. Van de gast heeft langs de langste ervaring van alle kapteins. Ik was de eerste machinist bij Munster. Boer heeft dit gedaan. van Janus dat. Kok Hazenwinkel weer wat anders en ga zomaar door. Uh, neem maar die kwalijk stuur, maar uh, de kaptein is aan boord in de kaartenhut. Heeft u gevraagd. Dan hang ik meteen aan hem toe, Boots. Wandelaar, beste kerel, potverdoring. Wat ben ik blij dat ik jou als stuurman heb. Dat doet me plezier, kaptein. En nog wel op zo'n een prachtschip. Een prachtschip? Ja, dat geef ik toe. Maar ik kan er nog niet erg aan wennen. Alles is zo anders dan op mijn oude stormvogel. Ja, dat wil ik graag geloven. 16 jaar heb ik haar gevaren. En dan wordt het zo'n beetje hier thuis. Zeker na de dood van mijn vrouw. De stormvogel. Ja, dat was een machtig mooi schip. Maar het is toch wel een onderscheiding, dacht ik, om het bevel te mogen voeren over het vlaggenschip van de vloot. Oh, oh. zeker, zeker. Daar ben ik ook wel mee in mijn schik, maar... Nou ja, we zullen eerst eens een ruwe koers opmaken voor de komende weken. Daarna stomen we naar de lekhaven om de sleep vast te maken. Een hopper van 600 ton, zie ik hier. Ja, de titan. Kan ook op eigen kracht varen. We vertrekken morgen. Heb je vanavond nog wat te doen? Nee, dat niet. Zullen we dan aan de wal nog een afscheidsborrel gaan drinken? Nee, nee, ik drink niet, jongen. deze reis, Daar hangt de vee vanaf, dat begrijp je wel. En het is slecht voor het werk. En als ik jou was, zou ik het ook maar laten. Ja, kom, kom, kom, niet zo zomer, kapitein. Die avond bij Timmer was u toch ook niet bepaald voor de blauwe knoop. Ja, dat is wel zo jong. Maar dat avondje heeft me dan ook genoeg gekost. Ja, ja. Ik geloof wel dat je gelijk hebt. Het is mij ook opgevallen. Ik vroeg hem of hij meeging aan wel, een borrel pakken. Maar nee, joh. of hij nog nooit gedronken had. Ik vind hem opeens zo'n stuk ouder geworden. Hè? Zo, zo beverig en zo flets. En toch is hij een van de beste schippers van de vloot. Ja. Hij heeft toen toch maar de Noordstar geborgen. En dat dok naar de oost gesleept en dat doe je niet met je pantoffels. Als je het mij vraagt voelt hij zich dood ongelukkig op de Ameland. Dan was hij veel liever op zijn oude stormvogel gebleven. Nou, in die oude wetse kast viel anders niet veel moois af te kijken. Je weet, ik heb er ook op gevaren. En ik denk er anders over dan jij. Maar over de keus van de liefde valt niet te praten. Maar hij zal deze reis zeker zijn best doen om zo'n stormvogel weer terug te krijgen. Op slot van rekening zijn we er deze trip allemaal op uit om een wit voetje bij meneer Kwel te halen. Om de vorige zonde goed te maken. Ja, zo is het mij ook. Ik wilde weer terug bij de sleepvaart. En de sleepvaart betekent kwel. Dus moest ik kiezen tussen de jonge klasientje... of mijn kop buigen. Zo diep buigen dat ik de modder kon drinken. En ik was bereid om dat te doen. Ik heb iedereen ervoor verraden. Mijn vrouw, mijn kind, de dijkmansen, kaptein Minema en Stuurman Bikkers. Hij is me in alles de baas geworden, die meneer kwel... En hij is het nog. Zo is het met ons allemaal. Hij heeft ons in de palm van zijn hand. Maar genoeg of ik wel. Wat denk je? Zullen we er nog één nemen op de goede afloop? Altijd. Hé, hey, jij daar. Nog eens hetzelfde. Ja. Neem je kwalijk, uh, stuurman? Ah, van Gulik. Wat is er dan, jongen? Ik wou vragen of je soms een naantje lucifer hebt. voor maat. Oh, natuurlijk. Hier heb je een doosje. Ah. Dank u. En uh, wat zegt u van het schip? Ja, het ziet er prima uit, lijkt me. En jullie hebben niet te laag over de machines. Nee, nee, dat zeker niet, nee. Waar heb je al eerder gevaren? Op de Terschelling, als Debbe onder Verwoerd. Ik heb u in Brest toen bij ons aan boord gezien. Heeft u nog? Verwoerd. Oh, dan ben je zeker wel een goede leerling van hem geweest dat je op de uh, Ameland zit. Zo? Nou, zomaar. Ja, ik ben eerst wel een tijdje onder zijn invloed geweest, maar nou weet ik beter. Wat ik knuppel nooit gekend had. Want door hem heb ik al die moeilijkheden gekregen. Oh ja? Weet u, Stuur, ik heb een uh, meisje. We hadden trouwplannen. Nou ja, door een te grote bek kreeg ik moeilijkheden met de rederij. Daarom vind ik het zo fijn dat ik nou weer een kans krijg om alles goed te maken. Ja, ja, natuurlijk. Uh, stuurman, uh, mag ik weten of ze bij u ook al aan boord zijn gekomen met die nonsens dat het schip niet deugt? Nee, wat bedoel je? Nou, kapitein Bas van Aurora, die heeft het eerste reisje met haar gemaakt naar Newcastle. Ze beweren... Dat ze toen bijna naar de hel is geweest. Maar ja, daarna heeft kwelhaard ten eerste in het dok gehad. En ten tweede moet die Bas een oude sok zijn. <laughs> een van die kwijlenbabbels babbels van Van Munster. Dank je. Oh. oh, neem me niet kwalijk. U komt ook van Van Munster. Maar ja, u begrijpt wel wat ik bedoel. Of u dat begrijpt. Uh, wie uh, heeft je dat allemaal aan je neus gehangen? Die vervloekte verwoerd. Oh, en weet je soms wat Bas precies gezegd heeft? Nee, zoiets van dat ze te rank op het water lag... of dat de evenwicht niet deugde, of zoiets. In ieder geval heeft hij voor deze reis het bevel geweigerd. Nou, ik ben het wel met je eens dat dit een grote flauwekul is... en als ik jou nou. was, dan ging ik maar te kooi. Ik zou het er maar <laughs> niks van aantrekken. Nou, dat is goed. Dan uh, bedankt, stuurman. En uh, slaap ze. Ja. Hmm. Als schipper Bas gezegd heeft dat ze niet deugt... ...dan is het de mening om rekening mee te houden. De rank. Voor je je eigen vonnis ondertekend schreef verwoerd. Ach wat. Je hebt nog geen mijl met de gevaren. We zullen wel zien. Ik wou de sleep op de korte troost, de waterweg uitbrengen, Stuurman. Zou je niet liever op de flank nemen, Schipper? Er staat een slurf van de stroom. En dan konden we haar met stoppen wel eens op de kont krijgen. Ja. Ja, je hebt gelijk. Laten we haar langzij houden en als tweeling de rivier afzakken. Dat is beter, ja. Goed, ga je gang maar. Alsjeblieft. me nou. Dus toch op de flank. Het is beter. Nou, ben ik met u eens, maar eerst zei hij... Ja, je... ik weet het, Boots. De schipper is zijn beste keer als duur... Dat moet een kei van een zeeman zijn geweest, maar nu gaat er niet veel van hem uit. Als je een andere mening hebt, dan, dan haalt hij meteen bakzuil. Wat je bij schemer eens moeten proberen. We nemen haar dus op de flank, Roots. Op de flank ga jij sturen. Alles in orde, stuurman. Alles in orde, kaptein. De Titan is een rustige trek. Ze danst gedwee achter ons aan, zonder te gieren of te schoppen. En het schip zelf? Nou, ik moet zeggen, voor een schuit waar je nog aan moet wennen gedraagt ze zich voortreffelijk. Ze tackt als een dat span paarden, reageert zo scherp als een mes. En hoe staat het met het kolenverbruik? Daar is nog weinig van te zeggen, kapitein. We zitten pas drie dagen op zee. Ik zou willen dat je dat nou lettend in de gaten hield, stuurman. Ik zal het met de meeste bespreken, kapitein. Ik wil voortaan elke dag het bunkerrestant hebben. Op schrift. Op schrift. Het zal gebeuren, kapitein. Alweer bruine bonus. Kom er nou mijn neus al uit. Wat deel je? De kok kan met de grijpstijver die hij krijgt ook geen versat op tafel zetten. Die zult je erin moeten schikken, jongen. Zeg, meester, nou we onder elkaar zijn. Ja? Is er soms iets aan de hand met de kolen? Met de kolen? Hoe dat zo? Uh, krijgt die ouders om zijn premie als die zuinig met de brandstof is? Daar weet ik niks van. Hij wil steeds meer weten hoe het met kolenverbruik staat. Verrek, nou je het zegt. Hij komt wel eens beneden. En als we hard zijn opgeschoten met weinig gebruik dan is hij in zijn schik. Maar als we een dag hebben liggen rijden zonder vooruitgang, dan heeft hij zwaar de pest in. We hebben toch kolen genoeg? Natuurlijk. Deze schuit kan twee zoveel kolen verstouwen als andere sleeboten. Ze heeft een actieradius van 12.000 mijl. Dat houdt in dat we zonder één seconde rust van Rotterdam rond de kaap de goede hoop naar zo'n kunnen varen. Nou, dan begrijp ik ze zorgen niet. Nee, ik ook niet. Ze bracht van een kar... Man, er zit een soepele slinger in die schroef van Juweeltje. Geen wonder dat ze zo verzekerd is. Zo? Is het zo verzekerd? Als een meelschip, geloof dat maar. Als dit lekkertje naar de haaien gaat, verdient meneer kwelde dik op. Smerige lasteraar. Van wie heb je dat nou weer? Ja, dat is mijn eigen geheime die jongen. Mijn vrouw hoeft geen sapatsen uit te halen als ik een paar duizend mijlen uit de buurt zit. Want ik weet alles nog voor ik een dag terug ben. Als je mij vraagt, Stuur, geloof ik dat we zwaar weer krijgen. Je kon wel eens gelijk hebben. Laat het roer overnemen en ga jij dek maar alles zeer vast te schoren. Om zeker te zijn, de stoepen maar krijgen en de blokken proberen voor het geval dat. Ja, doe maar. Ik geef naar de kapitein. ...veel te wat aan, Schipper. Ik blijf maar even op het bed liggen, stuurman, tot de hel los komt. Zodra je rukken voelt, porr je maar maar als ik nog niet aan dek ben. Alle voorzieningen worden getroffen om de waai af te wachten, Schipper. Goed, jongen. Hoe is het met de sleep? Ze hebben gesijnd voor elkaar. Laat maar waaien. Mooi zo. Nou, en het woei, meid. Dat mag je van me geloven. Eerst was van der Gast nergens te bekennen, maar plotseling stond hij naast me. Ik herkende hem niet, zo was de man veranderd. Het was of de van der Gast, die ik had leren kennen, de benen genomen had en de oude van der Gast uit de rauwe verhalen weer omgekeerd was. Toen hij zijn eerste orde gaf, was zijn stem zo scherp als een mes. Ik zal je niet vervelen met een beschrijving van de nacht en de morgen, die we over ons heen gedonderd kregen. Veertien uur lang keken we recht in de hel. Veertien uur lang droeg Van der Gast ons in zijn armen door de gruwelijkste zee die ik ooit gezien heb. Gruwelijk, omdat ik voelde, zeker wist, dat de Ameland niet zeewaardig was. Je zult je afvragen, hoe wist je dat nou opeens? Dat zag ik aan Van der Gast. En ik voelde het aan het schip zelf. De sprongen die ze maakten, waren geen zelfverweer, het waren stuiktrekkingen. Maar Van de Gast droeg harder door. Van der Gast vocht die nacht voor ons allen en ons aller kinderen met de zwarte pest van de sleepvaart. Net kwel. En hij won. Toen het ergste voorbij was die morgen, toen de meester en boer en Van Guwelijk uit hun gespalkte machinekamer omhoog kwamen, toen kwam als toegift een seintje van de Titaan. Kapitein, seintje van de Titaan. Vaartuig lek. Kunnen we het alleen niet padden. Zend hulp. Sloepsreiken. Ik ga met een paar man naartoe. Nee, man. Beter dat de boot van gaat. Jij bent hier man. nodig. Goed, kaptein. Bootstuk ik het hoor. Ah, ja, ik ga te kooien. Hou jij de wacht aan. ik ah, ja, kaptein. Kijk, die man nou is van de trap afstumperen. Heel geen wonder. Die heeft genoeg gedaan om iemand in de kracht van zijn leven een week in slaap te helpen. Wat gaat er gebeuren, stuur? We moeten de sleep stoppen. Janus gaat met een paar maanden naar de Titaan. We maken lei om de snoep te kunnen strijken. Dan lijkt we goed om dan de machine ook even te stoppen. Dan smeren we de kar nog even goed door. Er is met al dat slechte weer niet veel van terecht gekomen. Goed, dan gaan we dwars heen liggen. We maken het tros los van de spootouwen en de beugels. En we laten haar in de middscheeps dwars uithangen. Dan kunnen we straks weer in het lengte aanstomen zonder risico dat dat tros in de snoep terecht komt. Duidelijk meester? Duidelijk, Sturman. Gauw op Leun. Jawel, stuur. Weet u al wat er met de sleep aan de hand is? Weet nog niet. We zijn net aan boord. We hebben een heel kwijt. Misschien krijgen we straks een centje. Nou, ik, ik hoop maar dat het gauw voor open is. Zo'n dwars zeeleggen rijden, zonder machine geven en een hakelig gevoel. De storm mag er wel afgenomen zijn, maar er staat nog een deiding, maar we doe ik jou daar? Leun! voor! Hartbak Hardpakboord, Jeroen! Hardpakboord! Hardpakboord! Hardpakboord! Godzijdank. Ze richt zich weer op. Nou, oh, dat, uh, dat was ook het randje, Stuur. Ja. Dat was ook het randje. Zijn jullie nou een haartje belazend? Ineens vol aan vooruit. Met God wel, wel bijna tot gehakt gemalen. Ja, dat kon niet anders, meester. Het scheelde me een haar. Maar ik zat dan mijn hartje de zuigers? Wat was er nou in godsnaam voor nodig? We waren bijna gekapveist. Wat? Je was net op tijd met je machine. Ja, het is te begrijpen dat het smakranker ligt. Want geloof maar dat we er nacht wat kolen doorheen gejaagd hebben. Dat is nog geen reden om een moordaanslag op me te plegen? Nou, ik ga de jongens maar eens geruststellen. Zo, de sleep is weer recht en we kunnen weer koers sturen. Even vertel wat het is nou maar eens, hebben we daar een hebben het ja, uh, spiegelanker was van zijn stoppen geschoten. Er was een faam ketting uitgelopen, maar die had zichzelf muur vastgezet in het kluisgat. Omdat ze een loop staaldraad had meegenomen die vak bij opgeschoten had. Ja. Nou, en dat loszwaaiende anker heeft het achter het schip gebeukt. Er waren wat platen ontzet. Ik bedoel, ik kon het alleen niet redden, maar nou was alles weer nodig. Hoi. Er zijn allemaal back-up ik weet het, maar er moet toch wacht gelopen worden. Ja. Als jij de eerste toren te doen neemt, dan ga ik eerst met de kapitein kijken. Ah, juist. Ben jij het stuur van? Ja, kapitein. We gaan ermee. Moe. Hoeveel kolen hebben we verstoopt? 16 ton, kapitein. 16 ton? Kapitein, we moeten eerlijk zijn. Het geeft nou niks meer of ons voor elkaar verschuilen. Het schip is verkeerd gebouwd. Ik merkte het vanmiddag toen de machine stil lag. Ik zag dat de scheepsroeper die in een stuurhut aan de achterwand hangt. Met de deining zwaaide die heen en weer, maar steeds een beetje dieper naar het stuurboord. Toen begreep ik wat er aan de hand was. De Ameland was bezig te kapseisen. Nog een slag of vijf en ze zou de slag doorgemaakt hebben. Wat er precies aan de hand is, weet ik niet, maar ze ligt verkeerd. Toen we uitstoom, laat ze nog evenwicht. Maar met elke ton die we verstoken, wordt ze lichter in de buik. En het zal niet lang meer duren of we kunnen ze niet meer houden. Is niet zo? Ja. Een kwel heeft het geweten. Schipper Bas heeft hem na de proefvaart ingelicht. Toen heeft kwel haar in het dok gezet om er wat aan te laten veranderen. Kapitein, elke schipper weet dat zo'n fout niet meer te veranderen is. Die blijft. Of je moet onder je vlaggenstok een nieuw schip laten bouwen. De Ameland ligt te rank op het water. Zolang ze vol kolen zitten, heeft ze een contragewicht onder de waterlijn. Maar hoe meer er verstookt wordt, hoe minder wordt de weerstandsvermogen. Het sleepboot een dodelijke fout, die pas in het licht kon, daar een paar honderd mijl varen. Pas heeft me gewaarschuwd. Hij wilde niet verder varen. En ik eigenlijk ook niet. Maar ik dacht dat het niet zo vaart zou lopen. Dat ik het wel zou redden. Weet je, wel heeft mij mijn stormvogel afgenomen. En die wilde ik op deze manier weer terugverdienen. Maar nou, ik ben moe. Erg moe. Wat bent u plan te doen, kaptein? Doen? Ik ben oud, laf. Jij jong met kinderen. Beter één. Nee. Niet allemaal. Verzuiper. Verzuiper, wandelaar. Als je nog een hart in je lijf hebt, verzuiper. Kaptein, dat kan ik niet doen. U bent de schipper. Wat zou jij doen in mijn plaats? Zeg op. Het is kiezen tussen de sleepvaart en je kameraden, kapitein. Wordt het de sleepvaart, dan moet je doorgaan en het proberen. Worden het je kameraden, dan moet je ze in de sloepen zetten en naar de Titaan laten roeien. Alleen achterblijven op de brug met een zwemvest... en de dus schaart verzuipen. Maar dan verspeel je voor altijd de kans op de sleepvaart, want een schipper die op zijn eerste reis een boot naar de hel jaagt, komt nergens meer aan bod. Ik had het kunnen weten. Kaptein, er komt nog meer storm. Wat wilt u doen? Laat me eerst maar slapen. Slapen. Morgen. Kaptein, ik... het boodschap. Uh, wel goed. Uh, stuur, mag ik wat zeggen? Ga je gaan. Ik heb nou even tijd gehad om te overdenken wat er vannacht gebeurd is. En ik vraag me dan een paar dingen af. Zoals? We hebben samen vaker in slecht weer gezeten, stuur. En u weet wat ik bedoel als ik zeg dat de Ameland de stabiliteit mist van de Jan van Gent. Waardoor? Vannacht zijn we een paar keer door het oog van de naald gekropen, maar nog zo'n storm. En dan redden we het niet meer. De schuit maakt onberekende bokken versprongen die met het roer niet meer op te vangen zijn. De Ameland is een bozaardig schipstuur. Ze deugt niet. En dat weet u ook. Ja. Dat moet u de kapijn dan niet inrichten. Dat is niet nodig. Hij weet het. Wat? Verdomme, waarom doet hij dan niks? Hij wil nog geen beslissing nemen. Maar hij is toch de schipper? Ja, hij is de schipper. En daarom gaan we door, boot. Is dat duidelijk? Ja, stuurman. We gaan door. Kapitein. kapitein, tijd is nu zes uur in de ochtend. Ik moet beslissing nemen. Schipper. dood. Wat? Ik wilde hem vragen een beslissing te nemen. Maar die heeft er nu op mij overgedragen. En wat nou? Het stoot op de fluit voor de sleep. Laat de vlag halfstok hijzen en zijn schipper overleden, maak rouw. Jawel. Kapitein. Ja. Dat ben ik. We zitten nog te ver uit de kust... We zullen hem over twee dagen overboord zetten. Ik kan hem mogelijk alle wachten lopen. Laat Flip de mee ophalen. Hij wordt de stuurman. Dan kan de oude pleuner de titan. Goed, Kapper. Ja. En de uh, boot. We zullen afwachten wat het weer doet. Het is nou een stuk beter. Misschien hebben we een kans. Ik heb jaren met een gevaar op zijn geliefde stormvogel. Hij was een reuzenschipper en een goed mens. God hebben zijn ziel. Het is maar goed dat je er niet altijd aan denkt. Maar op zee sterven zoek je even het huis. En van iedereen die je lief is, dat lijkt niet verschrikkelijks. Dank u wel, kapitein, dat u mij deze kans hebt willen geven. Waarom? Je hebt toch je diploma? Dat wel, maar het is toch een hele verantwoording voor u. En, kapitein? Ja? Het journaal. Ik heb er een klad in gemaakt. Is dat erg? <laughs> met gods hulp zullen we die klad wel te boven komen, jong. Kapitein, het weer verslechtert met de minuut. Ik weet het. Boot, spreken jij de machinekamer dicht. We hebben de toch? We gaan naar beneden voor het We beginnen met de polka. Wat doen we schipper? Ga je gangboot, ik ga naar de brug. Kan je verder flip? Moeilijk, dat zijn. Ik kan er niet met de kop op de wind houden. Ze maakt steeds meer weer dwars uit. Ja, door het kolenverbruik is ze veel hoger komen te liggen. En daarom luisteren ze slecht naar het roer. Oké, ik neem over. <coughs> Het lukt niet, Kartijn. We blijven nog steeds dwars gaan. De onder. Een bocht in de trots. De titan slaat maar help me, poots. Vasthouden. Kartijn, ja? de trots komt stijf uit het water. Schippen de gaten. Verkastijzen. Spring overboord. Het is niet met Spring als de verdomme is. Waar ben ik? Aan boord van de Titaan. Alles is in orde, schipper. Ja. Wat, wat is er gebeurd? Ik herinner me nog dat ik overboord gezwommen ben. Een van de sloepen was losgeslagen. Met flip heb ik die weten te enteren. We zagen u drijven. Dat kon u net nog op pikken. Bullen heeft ons met een lijntje binnengehaald. En de andere? We hebben niemand meer kunnen vinden, schipper. Kok, de stokers, de tremmers, de machinisten Bevers, Boeren van Gulik. Geen schijn van kans hebben ze gehad. Wie daar daar allemaal niet over u hebt gedaan wat u kon. Is dat zo? Dan vraag ik me af. Ik hoor meester Bevers nog roepen voor je de machinekamer inging. Tot strakjes. We beginnen met de Polka. En nou voelen we een dief. Een dief van mensenlevens. Een godboot, tien man, dat is een boel. Je kan ook kwel de schuld wel geven, maar dat is een handdoek over de spiegel hangen. Dan zou ik die handdoek maar weghalen, schipper. Want kwel en kwel alleen is schuldig aan hun dood. Maar hij zal de gestraft worden en ik hoop bij God dat ik het nog zal mogen beleven. Uh, mannen, we zijn met acht man hier aan boord. Met een beetje zuinig zijn hoeven we ons over de mondvoorraad geen zorg te maken. Maar we moeten wel wat doen. Hoe ver zitten we van het vasteland af, denkt u, kapitein? Uh, 300 mijl of wat. Uh, de Titan gaat op eigen kracht varen. Maar hoe komen we van kolen? Uh, uh, misschien komen we een schip tegen. Uh, ja, die kans bestaat, maar dat willen we niet afwachten. Luister, we maken van de percentings een paar zeilen, en dan zien we wel hoe ver we komen. Uh. Ja, dat is te proberen. We hebben geen kaarten, geen instrumenten. We hebben een kompas. Ik ben de voorschipper. Vooruit, mannen, aan de slag. We brengen dit verrechte ding waar u hoort. In St. Jones. En het lukte, meid. Ik heb eerst een hoop gedonder gehad met de consul en het gerecht. Maar gelukkig lag jouw telegram en dat maakte alles goed. Overigens kregen we vanmorgen nog een telegram... dat nogal gesworven had en bestemd was voor van der Gast... Openmaken doe ik het liever niet. Het is niet van de rederij, dus het is persoonlijk. Als we eenmaal thuis zijn, zal ik het wel op kantoor afgeven. En thuis zullen we nu heel gauw zijn, lieverd. Ik heb met de rederij getelegrafeerd om orders en kreeg antwoord om volgens de kortste en goedkoopste route naar Holland terug te keren. Ik heb navraag gedaan. We kunnen met de veerboot naar New York en vandaar met de geregelde dienst naar huis, maar dat kost een smak geld. En verder kunnen we per zeilschip naar Ierland en dan via Londen naar Holland... Maar die schuit vertrekt pas over vier weken. Uh, een mijl op zeven. Ja, ik heb een ander plannetje. Nou, zegt u maar. Kijk, in de haven ligt een oud vuurschip van de Canadese kustwacht. De Cap Breton. Dat heb ik gezien, ja. ja het is een oud beestje. Dik onder de roest. We nou, hebben ze me hier verteld dat het al heel lang geleden is verkocht in Denemarken. Maar het is oneenigheid over de vraag wie het transport moet betalen. De Denen zeggen de Canadezen en die zeggen weer de Denen. En nou heb ik daar eens over nagedacht. Ja, en? Kijk, we hebben de Titaan, die veel onhandelbaarder was... met een paar landlendige doekies 300 mijl ver te zijn. Dus waarom zouden we dat vuurscheepje niet naar de overkant kunnen brengen, wilt u zeggen? Juist. En vooruitlopend op jullie besluit, ben ik eens met die Canadezen gaan praten. Ik heb gezegd, kijk, voor duizend pond breng ik dat vuurschip naar Esbjerg. En ze zeiden, akkoord, opgeruimd dat netjes. Duizend pond? Dat is ruim tienduizend gulden. Ja. Wat denken jullie ervan? Nou, eh... Uh... Wat mij betreft, varen. En zo vlug mogelijk, voor ze zich misschien bedenken. En zo varen we dan alweer, meint Alle zeilen vol en bij. En het zijn er drie. De jongens waren zo donderschouw klaar met het schip in orde te maken... ...dat er van het posten van deze brief niets is gekomen. Maar ik ga toch maar door met schrijven. Want ik heb er de smaak van te pakken gekregen. We hebben drie dagen zwaar weer gehad... Het water vloog boven de masten uit, maar alles is weer op zijn pootjes terechtgekomen. Hoe gaat het met de zogerij van jonge Jan? Groeit hij goed? Mooi. Nog een dag of tien, reken ik. En dan zit het er weer op. Voorlopig stop ik even. Kapitein, dat klopt iets niet. Ik heb drijfwijs gepeild. Ja, we zitten te hoog om de noord. Haast geen wind. De Capreton weet niet anders te doen dan het was weg te tijd. Dat wordt IJsland op deze manier. Ja, voor mij hoeft het niet. Deze kou is al erg genoeg. Want mijn oren vriezen bijna van de harses. Moet je ook maar een muts op je kop zetten? Ja, ja dat kan ik niet tegen. Ja, moet je het zelf maar weten. Ik ga naar beneden. Ja, daar is het ook koud. mag ik mezelf wijs dat ik uit de wind zit? Ja, hoe staat het beneden, boots? We pompen al ruim 200 uur, maar het water rijst nog steeds. De kinderen zijn bek af. Ja, dat begrijp ik, maar ze moeten doorgaan. Dat is onze enige kans. Het is vechten tegen de tijd. Leunen is een slecht toe, Schipper. We horen. Wat ja, moet je daar in godsnaam aan doen? Ja, het is die stomme voor zijn eigen schuld. Ik heb hem gewaarschuwd. Hij doet raar, die gast de laatste tijd. Ja, dat is me ook opgevallen. Of hij de kolder in zijn kop heeft. Maar nou, een oogje in het zeilboot. Ja, voor de zekerheid heb ik een marlpje in mijn zak. Als de moet geloven, dan hij maar. Ik wil mijn Bibi wel graag terugzien. een ja, weekje misschien boots, dan is het zover. Ja. Wil je wel geloven, Schipper? Als ik bij Bibi vandaan ben, dan leg ik de krollen van de chagrijn... En als ik langer dan drie dagen tegenover zit, dan slaan we elkaar bewusteloos. En wie hebben daar de lol van? De buren. Eigenlijk vaar ik alleen maar voor de buren en meneer Kweld. Ik wou er wel eens met een geestelijk over praten. De wind is gunstiger, kapitein. Vandaag vier mijl gemeten bij de locht. Dat maakt een netmaaltje van een kleine honderd mijl. Ja, we gaan goed. Ik schat dat we overmorgen de is of, of peiling krijgen. Dus het wordt geen IJsland? Nee, we gaan nou recht op Espergaan. aan. Schipper! Leun wordt vermist. Wat zeg je? Denk je dat zeker? Ja, we hebben overal gezocht, maar nergens te vinden. Zou hij overboord geslagen zijn? Of gesprongen, wie weet. Hij was knap in de waard de laatste dagen. Gelukkig heb ik de marlprim niet hoeven te gebruiken. Nou, hoe dan ook. Laat zijn ziel rusten in vrede. Misschien is het voor hem wel het beste. Hoewel. Het is jammer dat hij in het zicht van de haven dus uit moest schrijven. Ik zal het in het journaal opnemen. middag bij het wisselen van de wachten werd matroos Pleun Molenaar als vermist opgegeven. Vermoedelijk is hij door een misstap overboord geraakt en verdronken. Terwijl tevens de mogelijkheid van zelfmoord niet uitgesloten moet worden geacht. Hij was de laatste tijd soms malende en klaagde over zware hoofdpijnen. Zie vorige aantekening. Ja meid, Leun is dood. Overboord gevallen zegt Janus. Maar ik vertrouw die Janus niet helemaal. Vallen en vallen is twee. Maar nu hij weg is, gaat alles gesmeerd. Je zou erbij geloven van worden. En waarom ook eigenlijk niet? Als God iemand hebben wil, houdt hij het schip tegen tot hij hem heeft. Het eind is in zicht, meid. Het eind. Dat ben jij. Ik dank je, beste vrouw. Jij hebt de titaan behouden en de cabreton gevaren. Jij hebt naast me gestaan op de brug, en het was een grote steun, meid, want het valt niet mee om kapitein te zijn. Ik zal meer van je gaan houden, nu ik het ben. Meer over je denken. Meer met je praten, met mijn rug naar de roer gaan. En wees gerust, geen sterfeling zal ontstoren. Dat zou oneerbiedig zijn. Ik ben nu schipper naast God. En ze denken geloof dat ik altijd met hem in gesprek ben. En nou, mijnt, nou kom ik. ...was de zesde aflevering van Hollands Glorie, een twaalfdelige hoorspelserie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Nelly, zijn vrouw door Marijke Merkens. Kapitein Minema was Henk Molenberg. Meester Bevers, Frans Koppers. Tweede machinist-boer, Hans Hoekman. Derde machinist van Gulik, Huib Broos. Bootsman Janus, Hans Vierman. Kapitein van der Gast, Huip Oerizant. Stuurman Flip de Meeuw, Hans Kassenbar. Bulle Brega, Jan Blazer. En Pleun Molenaar, Niek Engelsman. De nautische adviezen waren van kapitein Jeversteeg. Technische verzorging, Fred de Beer en Leon Dubois. Productie, Hero Muller. Bewerking en regie, Dick van Putten.